De president van IJsland beschuldigt Nederland en Groot-Brittannië van oneerlijke praktijken in de kwestie ISAFE. Volgens president Grimson hebben de twee landen het IMF gebruikt om IJsland onder druk te zetten. Om IJsland te dwingen de ISAF-gelden terug te betalen, zouden de leningen van het IMF aan IJsland zijn vertraagd, zei Grimson in het tv-programma Nova. De komende dag kunnen de IJslanders zich in een referendum uitspreken over het akkoord dat eind vorig jaar werd gesloten. Peilingen geven aan dat ongeveer driekwart zal tegenstemmen. Veel IJslanders zijn boos over de hoge rente die Nederland en Groot-Brittannië in rekening brengen. Volgens president Crimson proberen de twee landen flink aan de kwestie IJs heeft te verdienen. Een dronken spookrijder heeft de afgelopen dag op de A27 een ongeluk veroorzaakt. De man van 30 uit Litouwen reed van Gorkum richting Meerkerk tegen het verkeer in. Verschillende auto's konden men ontwijken, maar een echtpaar uit Amersfoort botste frontaal op de spookrijder. Wonder boven wonder raakte niemand gewond. De Litouwer bleek 3,3 promiel alcohol in zijn bloed te hebben. Dat is een levensbedreigende waarde. Het Openbaar Ministerie moet bepalen of de man wordt vervolgd. Meer dan één op de drie prostituees heeft wel eens seks met een klant zonder condoom. Dat blijkt uit onderzoek van de Hogeschool Universiteit Brussel. Zowel in België als in Nederland gebeurt dat vooral bij orale seks. Bij de klassieke seks wordt in 98% van de gevallen wel een condoom gebruikt. De onderzoekers verzamelden hun gegevens op pornosites waar klanten van prostituees vragenlijsten invulden. Volgens de onderzoekers komen onbeschermde contacten in België vaker voor dan in Nederland, doordat de prostitutie in Nederland beter is gereguleerd. Het weer, regen en natte sneeuw. Hier en daar kan de sneeuw blijven liggen. Temperaturen vannacht tussen plus 2 graden in Zeeland en min 3 in Groningen. Morgenochtend nog een winterse bui, daarna zonnig bij maximaal rond 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. het. CFM in 2010 al 20 jaar live. Life. CFM, met, met nu de nacht. Above my head, a sock hop beneath my bed. The disco ball is just hanging by a thread.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 Zing.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 Alle fangen vor Freude an zu wein. Wir grillen die Mamas, kochen und wir saufen stand und feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Mm, alle kommen vorbei, ich brauch die Da der Straße steht ein Haus am See, wo rauschen doch die Blätterlein auf dem weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön, alle kommen vorbei, ich brauch Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab taube Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 10 Enkel spielen Kricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke kann ich's eigentlich kaum erwarten. A What, up, A? What we want?